Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan in oktober op staatsbezoek naar China. Ook minister Koenders van Buitenlandse Zaken en een brede economische missie gaan mee. Koenders heeft net een tweedaags bezoek aan China gebracht... waar hij onder meer sprak met zijn ambtgenoot Wang Yi over het aanhalen van de economische banden. Koenders heeft ook gesproken over de Chinese mensenrechten situatie. Vorig jaar bracht de Chinese president Xi Jinping een staatsbezoek aan Nederland, ook met een handelsdelegatie. En premier Rutte was in maart in China op handelsmissie. De website Wikileaks zet vandaag zo'n 70.000 diplomatieke berichten van Saoedi-Arabië online. Ze bestaan uit onderschept e-mailverkeer tussen het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken en andere landen en uit gegevens van andere Saoedische ministeries. WikiLeaks-oprichter Assange noemt Saoedi-Arabië een steeds labieler en geslotener dictatuur die dit jaar zijn honderdste onthoofding heeft gevierd. Bovendien is het land ook een bedreiging voor zijn buren en zichzelf geworden, zegt hij. De documenten zouden tonen hoe het land zijn positie in de regio versterkt en mensen en instellingen omkoopt. In Genève is het vredesoverleg over Jemen na vijf dagen zonder resultaat afgebroken. De verjaagde jemenitische regering en de Houthi-rebellen, die grote delen van het land hebben veroverd, hebben beide gezegd te streven naar een staakt het vuren. Maar ze zijn het niet eens over de manier waarop. Er is nog veel meer overleg nodig voordat de twee partijen het eens worden over een bestand, benadrukte de VN-gezant die in Genève de gesprekken leidt. Hij zei niet wanneer de twee partijen verder willen praten. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt en enkele buien. Ook morgenochtend blijven buien mogelijk. Smiddags trekken ze naar het oosten weg en dan schijnt de zon vaker. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersinformatie.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 and of course we not praying that my car don't get the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 El teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa que vivirá, si ya no le interesa que se irá, si no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra, la vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito. Cuando hay calidad bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, die habla y no miente. bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito, Qué bonito que que te va uh. Uh. Uh. bonito, todo me parece bonito. Amar la, la mañana, la casa, la zappa, la tierra, la paz y la vida que más bonito.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 me parece bonito. Me parece bonito. Qué bonito, qué bonito. Cuando se está bonito, qué bonito que se está... me. Everything. Everything.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 my bed, ha! sleeping in my bed.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 Geen taxi meer krijgen, maar dat maakt me niet uit.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 We étions formidables. Oh, midabel. Tu étais formidable, J'étais formidable. We étions formidables. Hé, hey, petite, oh, pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil.